Wij gaan skieren! Water skiën, Wij gaan skiën, Water skier, wij gaan skiën, Water skier! Wij gaan skier! De hut, de hut! De hut staat in de brand! Vollste brandweer, brandweer brandweer! Volkste brandweer! Volle verbrand weer, brandweer brandweer, volle brandweer. Volle brandweer, brandweer, brandweer, volle brandweer. Volgens de brandweer, brandweer, brandweer, volgens de brandweer. Oké, we gaan de brandlussen. Pak allemaal de brandslang. Met beide armen in de lucht. Achter elkaar. Omhoog. Omlaag. Omlaag. Omlaag. Omlaag. Omlaag. Volgens de brandweer, brandweer, brandweer, volgens de brandweer. Volgens de brandweer, brandweer, brandweer, volgens de brandweer. Volg de brandweer, brandweer, brandweer, brandweer, volg de brandweer. Volg de brandweer, brandweer, brandweer, brandweer volg de brandweer. Bra Breng één hand naar je neus, steek de andere er doorheen en blus de brand als een olifant. Links, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. Volg de brandweer, brandweer, brandweer, volg de brandweer. For us to run, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, Ik So revealing, all oh, of a-stealing I wanna feel, I wanna hold, I wanna you touch Imagine how the world could be—so very so happy together. <laughs> Was all in I'm yeah. yeah. Colleen. <laughs> De zaden met de kleren nog aan Niemand meer heet, het plezier is gedaan Rijden door en puur voor de grap Zit er weer een oma op de kap. Dus neem me niet kwalijk, ja zeker niet schaap aan Want dan voel ik me echt een plat. Hip, hip, van de koeien naar de kip, Van de zon naar de wip, zijn we me zonder slip. En te makken Ik heb nooit een vak geleerd Ik kijk niet uit mijn doppen En mijn handen staan verkeerd Ik ben niet moeders mooiste En ik ben niet al te vlug En als je mij een tientje leent Zie ik het nooit meer terug Ik heb er ook geen zin in, ik ben er niet van bang, ik ben nergens goed voor, daar jij alles van, maar ik kan van je houden, zoals niemand anders gaat. Daar zit er uit de deur. En man, je route stoelen? Die zijn voor het gemak. Ja, stap maar in mijn hele ja, daar gaan we uit. Yes, me come like Al Capone When me sing I wanna have sex on the beach Come on, move your body Sex on the beach I wanna have sex on the beach Come on, dance a body. Sex on the beach I'm never, never gonna leave you alone Tired is high and the groovy zone She said her name was Cindy Like Jacob, man, the kidney on the left, the kidney on the right, come and give me love and all through the night. Do the one thing, ding a ling a -ling. girl, I want to hear you sing. They got them, they got them, they got them, oh, them, I like to have fun now. They got them, they got them, they got them, eee. girl, I want to hear you sing. I wanna have sex on. The Alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría, cosa buena, alla tu cuerpo alegría, Macarena, de Macarena, ay, alla tu cuerpo, alegría, macarena, tu cuerpo es para dar la alegría, cosa buena, alla tu cuerpo, alegría, macarena, e Macarena, ay, la tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Victorino en la jura de bandera del muchacho, se la de acuerdo a mí, ay, la tiene un novio que se llama. Se llama de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera de muchachos. Zij la dio con dos amigos. Tu cuerpo, alegría, macarena. puedes la alegría y cosas buenas. Alla tu puedes pa' alegría macarena. Eh, macarena. Ay. Macarena, macarena. Ay. Macarena, macarena, macarena. Eh, gustan los veranos de Marbella. Macarena, Macarena, Macarena, te gusta la movida guerrillera. Ay, Ay. tu cuerpo alegría Macarena, tu tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Dan tu cuerpo alegría Macarena, de Macarena. Ay, dan tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría en cosa buena. Dan tu. Alegría Macarena Hey Macarena. All of this to get me higher and higher I'm reaching a whole new level of desire Bij me zijn. En als de nacht de hemel vult met sterren, dan voel ik jou van binnen hier heel diep in mij. Als men een drankje naar jou zou vernoemen, dan dronk ik jou natuurlijk altijd duur In die donkere grauwe kroeg Ik aan je neef, alsof ik heel de avond met je vrij. Jouw, we roeren met mijn lippen. Of ben je nog zo ver weg van mij. Oh, ben je nog zo ver weg van mij. I don't know no, anything about you, so close, just a touch away. Your love hits me like no other They say I'm a true believer I know some things take it Sin esta manera no tiene la culpa, caballó la chavana, porque es muy despreciado por eso no te perdonó llorar, ese amor llega así esta manera. No tiene la culpa Amor de compreventan Amor del pasado Ven me de ven me de ven me de Ven me de ven me Porque mi vida yo la frente ni mira así Vamos a Vamos a morir Porque mi vida con la When will you say yes to me? Tell me, Quanda, Quanda, Quando. You mean happiness to me? en wait a moment more Tell me quando quando quando Say it's me that you adore And then darling tell me when Habaneras El general Bang matar, mami matar, Van matar, bang matar, bang matar, bang matar, matar, matar, van matar, bang mami matar, van matar, bang matar, bang matar, matar, bang matar, bang matar, bang matar, bang matar, bang matar, bang matar, bang matar, bang matar, chica matar, bang matar, van matar, mami mami matar, bang matar, matar, bang van matar, bang matar, van matar, matar, matar, van matar,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 così non ritorni mai più mi dipingevo la mani e la faccia di blu poi improvviso venivo dal vento rapido e ah, incominciavo a volare nel stia... Lopen. Echt heel charmant, liep zij voorbij. Ik kreeg mijn dans, ja, ik begon. Met die leuke woorden die ik daar verzon. Ik liep met haar mee en ik zag. Oh, wat ben je Een tijd die ik nooit vergeet Ik was in Spanje, het was ontzettend heet De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel Maar het Spaans voor twee biertjes, dat ken ik wel Dos, cervezas por favor Dos, cervezas por favor Dos, cervezas por favor Elke Spanjaard heeft een snor. Dos, cervezas por favor Het net of alles beter gaat Alles ziet er anders uit Als de zon schijnt Iedereen komt uit zijn winter slaap. Door die mooie rode koperen kraan. Alles ziet er anders uit Als de zon schijnt Niemand is zich niet van kwaad bewust Alle narigheid wordt uitgeblust. Oh wat is het leven fijn Als de zon schijnt en de allergroepste pessimist, wordt een veelgevraagde humorist. Oh wat is het leven fijn, als de zon schijnt. Heel de wereld is een bloemtapijt en de buurvrouw een mooie meid. Alles ziet anders uit, als de zon schijnt. Zilveren vogels vliegen door de lucht, ieder drama wordt een dolle gelucht. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Alle ziekenhuizen raken leeg en de bakkers vrouw rolt door het deeg. Oh wat is het leven fijn als de zon schijnt. Ja de wereld krijgt een nieuwe Vooral hangt soms al het zoete geurt. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt? Na die mooie warme reis tot zonnige Spanje vergeet ik alles, ik denk alleen nog Spaans. Heel wat kamerstraat van rood en van oranje. De felle kleuren van de Spaanse zon en maan. De Spaanse vuur heeft me zo verhuurd. Dat temperament volgen mijn hart. Ik hou van dansen en muziek. Jouw gezicht Want afgelopen nacht Heeft heel wat aangericht Mijn ogen gaan niet dicht Alles wat je deed Dat herbeleef ik weer In geur en kleur Want ik verlang naar meer En als ik aan je denk Dan doet mijn hart zo zeer En gaat het keer? Betekenis. Aan de dag lijkt geen einde te komen, de uren die kruipen voorbij. Even dit en nog dat, er is altijd wel wat. Dit is eigenlijk niets. Snel, trek nog één keer aan de bel. Is alweer zo laat, pas nog gezellig aan de praat. De laatste ronde is van mij. Are done around, Papa Chico Move your eyes Girls go girl Is eating the ice Papa Chico Sing in the song All the people Feeling they go Absolutely flawless. Just like direction flawless. Needs no direction flawless. Like no other flawless. Absolutely flawless. Just like direction, just like direction, just like direction, just like direction. Needs no earthly, no earthly.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 Het scherpe hoge zoomen van een mug dan denk je ha daar is die dan. Dit wordt minstens een zomer van een eeuw. Maar lieve mensen, oh, wat gaat er vleur? Is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zo laat in mij dat er geen einde aan kon komen, maar voor je weet is heel die zomer al vergeten. Brandend. Zon. Iedereen in vol paniek in die grote naaifabriek. bram bram bram in het morbeel. Ramp, bram bram in het morbeel. Krennen met je stijf verpik, want de roest gaat in de ving. bram bram ram in het morbeel.